8 uur Joboots met het NOS-journaal. De kans bestaat dat de CDU van Angela Merkel... samen met haar Beierse zusterpartij CSU... afstevend op een absolute meerderheid in het Duitse parlement de Bondsdag. Dat is geen enkele partij gelukt sinds 1957. Volgens de laatste prognoses hebben de Christendemocraten... ruim 42 procent van de stemmen behaald. Merkel noemde de uitslag van de verkiezingen een geweldig resultaat. De sociaaldemocratische SPD van Peer Steinbrück kwam niet verder dan 25,6 procent. In haar overwinningstoespraak zei Merkel niets over de huidige coalitiepartner FDP. De liberalen haalden de kiesdrempel van 5 procent niet en verdwijnen waarschijnlijk uit de bondsdag. De leiding van de FDP spreekt van een zwarte dag voor de partij. De Groenen komen op 8%, net als die Linken. De eurosceptische partij Alternatieve Vuur Duitsland staat op 4,9%, en net niet voldoende. De opkomst bij de verkiezingen in Duitsland was 73%, hoger dan vier jaar geleden, toen de opkomst met bijna 71% historisch laag was. Bij de Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam... zijn veel klachten geweest over benauwdheid... die werd veroorzaakt door de hoge luchtvochtigheid. Het lopen was daardoor lastig voor een groot aantal deelnemers. Volgens de organisatie zijn ongeveer 40 mensen behandeld... of voor de zekerheid met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Ernstige incidenten zouden zich niet hebben voorgedaan. Ongeveer 55.000 hardlopers hadden zich ingeschreven... voor de 29e editie van de Dam tot Damloop. Volgens de organisatie stonden er 250.000 mensen langs de route. Bij een vermoedelijke gasexplosie in een appartementencomplex in Den Haag is een bewoner om het leven gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Het appartementencomplex staat in de Muidenstraat in de buurt van het Zuiderpark. De explosie in het complex veroorzaakte een grote ravage. Bewoners van 60 appartementen zijn geëvacueerd. Ze zijn elders ondergebracht. Het weer, vanavond en vannacht in het hele land nevel en kans op mist. Morgen en dinsdag droog en wat meer zon. Temperatuur tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO, NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth. Hoe is taal ontstaan? Onderzoekers proberen daarachter te komen door te fluiten. U hoort het goed, fluiten. We gaan het er straks over hebben. Medicijnen met een aan- en uitschakelaar... die het alleen doen wanneer dat nodig is. Het is maar één van de vele ontdekkingen in de wereld van de nanotechnologie. Sommigen voorspellen dan ook een ware nanorevolutie... met als grootste belofte het ontrafelen van het mysterie van de levensfonk. Nanoman Ben Veringa komt erover vertellen... En in het kader van de dementieweek, die komende week begint... of was de afgelopen week, bieden we u vast gelegenheid... om de onderzoekers vragen te stellen over Alzheimer... via vpro.nl. Eerst maar even kijken hoe het met de basiskennis gesteld is op straat. Aminomiet of touw, wat dat is. Ja, touw, dat is een, een vezel. Een steensoort, amethyst, uh, dat soort, die komt op. Is het een soort graan, dat touw? Iets in de voeding. Zou ik denken. Amiloïd en taal? Ik heb geen idee. Geen flauw idee. Ik zou het echt niet weten. Zeg het nog eens. Amiloïd, weet ik niet. En taal, dat is iets boeddhistisch. Amiloïd, dat zegt me wat, maar ik ben vergeten. Welkom Wiesje van der Vlier en Pieter Jelle Visser, allebei Alzheimer-onderzoekers. Straks in de uitzending kunnen mensen u vragen stellen over uh, het onderwerp. Dementie en de ziekte van Alzheimer via Labyrinth Radio, vpro.nl of Twitter, het Labyrinth. Ja, amelioïd en tau, niet gek als mensen het niet weten natuurlijk, maar voor jullie zijn het inmiddels hele gangbare begrippen. Zeker, amelioïd en tau, dat zijn de twee eiwitten die eigenlijk een hoofdrol spelen bij het ontstaan van Alzheimer. Maar hoe Alzheimer precies ontstaat, er zijn ook nog heel veel vragen over. En daar gaan we het misschien zo meteen nog over hebben. Maar het heeft iets te maken met uh, die twee uh, zijn de twee eiwitten. boosdoener eiwitten die ervoor zorgen dat iemand Alzheimer krijgt? Straks meer erover. Als u dus vragen heeft, kunt u vast die formuleren via labyrinthradio.nl. Of via Twitter. @labyrinth. We gaan het hebben over taal. Hoe klonk de eerste pratende oermens of bijvoorbeeld de neandertaler? Omdat we het niet meer kunnen vragen... Het zoeken taalkundig naar andere middelen... om de evolutie van taal en spraak te onderzoeken. En dat doen ze door middel van, u hoort het goed, fluitjes. En wat je dan leert van fluitjes, dat gaan we u nu vertellen. Tessa Verhoef van de Universiteit van Amsterdam, hartelijk welkom. Dank je wel. Fluitjes, hoe kwam u op het idee om, om met fluitjes te gaan werken? Ja, dat is, um, eigenlijk ik wilde een experiment doen waarmee ik um, kon ontdekken hoe combinatorische structuur in spraakgeluiden kon ontstaan. En combinatorische structuur, daarmee um, ja, bedoelen we dat, dat spraak is opgebouwd uit bouwsteentjes. Dus er zijn um, betekenisloze geluiden die worden gecombineerd um, tot woorden en er zijn regels uh, die bepalen hoe dat, uh, hoe dat werkt. En uh, dat wilde ik onderzoeken. Alleen, uh, er is een probleem als je dat met mensen gaat doen. Want mensen hebben al, al spraak. Dus als ik ze hun spraakkanaal zou laten gebruiken... dan, uh, ja, ze hebben al die structuur. Dus ik moest iets anders verzinnen. En uh, vandaar dat we fluitjes hebben gebruikt. Je wilde als het ware helemaal vanaf begin uh, beginnen. Dus we hebben een, ja. een, een, een uh, niet pratende oermensen. En die moet dan een taal leren. Maar als je dan vraagt, um, verzinnen ze een taal... dan, dan grijp je ze terug op wat ze al weten. Ja. Is, is er misschien ook een kans dat de eerste oermensen... naar elkaar floten in plaats van te praten? Um, nou, er, er is niet zo heel veel uh, over bekend. of We weten eigenlijk niet uh, wat de eerste oermens deed. En de, de theorieën lopen echt enorm uiteen. Dus uh, er, is wel, er zijn ook wel theorieën die zeggen dat, uh, dat, dat we zijn begonnen met zingen... En dat we vanuit daar uh, op een gegeven moment zijn gaan praten. Maar helemaal aan de andere kant zijn er ook uh, theorieën die juist zeggen dat we bijvoorbeeld zijn begonnen met gebaren. En dat het, dat het later pas uh, naar, naar uh, ja, het, het spraakkanaal is, is verplaatst, taal. En, en waarom eigenlijk? Waarom hebben we in der tijd. Um, vele generaties terug taal bedacht. Was dat als een, als een versierdruk, zoals, zoals een vogel steeds mooier gaat fluiten... om indruk te maken op het andere geslacht? Of was het meer om, om de jacht te coördineren? Dat je zegt, daar loopt een hert, pak jij hem van links, dan, dan kom ik van de andere kant. Ja, ook, ook daar uh, zijn we het eigenlijk nog niet echt over eens... Um, met die de, de vergelijking met, met um, uh, vogelzang en indruk maken op het andere geslacht... is wel bij mensen een probleem. Omdat uh, bij die vogels vaak ook alleen de mannetjes uh, dan um, zingen. Of echt veel meer zingen dan de, dan de vrouwtjes in elk geval. Ja, dat is bij mensen niet zo. Dus dat, daar zit wel echt een verschil in. Maar um, ja, waarom precies uh, we taal hebben gekregen is ook nog niet, uh, nog niet bekend. Is een mysterie. Ja. Het is ooit begonnen. Dat, dat wilden jullie als het ware imiteren. Die, ja. die Taal. Hoe, hoe ging dat? Jullie hebben proefpersonen uh, verzameld en dan? Ja, dus uh, wat we deden was eigenlijk een soort van uh, doorfluistertje... Um, want bij doorfluistertje heb je er een berichtje doorgefluisterd van persoon tot persoon. En de laatste persoon uh, noemt het hardop. En dan is het vaak he helemaal veranderd. Ik, ik ga op reis en ik neem mee. En dan uiteindelijk ja. blijkt er een heel ander boodschappenlijstje te zijn. Zo, zoiets, ja. En, um, en in dit geval werden dan hele uh, taaltjes doorgegeven. Maar dat waren wel kunstmatige talen. Waarbij de, de woorden moesten worden gefloten met een trekfluitje. Uh, Zo'n speelgoedfluitje. En um, die, uh, het ging dan als volgt. De eerste persoon uh, die kwam in het lab, moest dat taaltje leren. En op het laatst, na een bepaalde tijd van training, uh, moest diegene dat, uh, ja, die hele taal eigenlijk reproduceren. En die reproducties werden dan weer doorgegeven aan de volgende persoon. Maar als je, als je een taal spreekt, moet je ook een betekenis geven aan iets. Hè? Je moet, moet de weg ja. naar het station kunnen vragen of ofzo. Of, of, of, hoe deden jullie dat? Uh, ja, de betekenissen die we gebruikten waren eigenlijk een soort van uh, mechanische onderdelen. Zo zagen ze eruit, maar het waren niet mechanische onderdelen die we kennen. Dus het, het leek een beetje op een soort van uh, ufo-onderdelen... Um, omdat we niet wilden dat mensen bijvoorbeeld uh, het woord wat ze, wat ze kennen... voor zo'n onderdeel zouden kunnen nadoen met de fluit... door bijvoorbeeld de lettergreepstructuur na te doen... of, iets, of een ander kenmerk van het, van het gesproken woord zeg maar, er, erin te verwerken. Dus we hadden gewoon een hele soort van uh, ufo-taal, noemden we dat ook. Dus we vertelden onze proefpersonen ook dat ze, uh, dat ze aliens moesten gaan helpen... met het uh, opnieuw opbouwen van hun gecrashed uh, ufo... En dat ze daarvoor de woorden voor die mechanische onderdelen uh, moesten leren. Duidelijke opdracht, ja. lijkt me. Ja, dus mensen wisten dat ze met een, nou, een taalsysteem bezig waren. Laten we eens luisteren naar een, een, een woord voor een onderdeel van een UVO-toestel dan. Dit is, dit is een woord. Dit, dit zou bijvoorbeeld de propeller kunnen zijn. Of iets. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dit, was dan, uh, e dit is één geluidje van uh, wat, er eigenlijk, wat de laatste persoon... want ik, we herhaalden dat steeds dan tien keer. Dus het werd steeds tien keer van de ene persoon op, op de andere persoon doorgegeven. En dit is uh, één geluidje van wat, wat de laatste persoon in zo'n keten uh, produceerde. En als je luistert naar de andere geluidjes in die, in die taal... dan kun je heel duidelijk horen dat daar, uh, dat daar structuur in zit. Dus dat er bepaalde. Bepaalde uh, stukjes worden hergebruikt en worden gecombineerd. Um, ja, en dit was daar één voorbeeldje van. We luisteren naar een ander. Dus hier hoor je weer dat, dat op- en neer-patroontje. en dan weer iets van uh, een, een, een op- en neergaande toon. En dat, is, dat zijn dan ja, een aantal patroontjes die steeds, steeds terugkomen. En zo moet dan uiteindelijk... Want je, want je, je combineert vaak woorden. Hè? Dan, dan heb je bijvoorbeeld een... een, uh, nou ja, een noem eens iets. Een, een eierdooier. Dat is een combinatie van verschillende woorden. Maar dan kan je ook een eierkoek maken. Als je helemaal de eierdooier kent. En zo werkt het met die fluitjes ook. Uh, nou, niet helemaal. Want um, wat je nu beschrijft. Is eigenlijk composi wat we noemen compositionele structuur. En dat is dat je al betekenisvolle... Stukjes met elkaar combineert tot, tot een, nou ja, iets, iets betekenisvols weer. En, en het soort structuur uh, waar ik eigenlijk alleen naar kijk is hoe, je, hoe betekenisloze geluiden worden gecombineerd in iets betekenisvols. Um, dus dus toch basaler, is, eigenlijk ja. gewoon, gewoon klanken. Luister naar nog een woord. En mensen moesten dit doorgeven, dan, dan krijg je dus ook nog die, die spraakverwarring, maar misschien ontstaat er ook op een gegeven moment een soort. Een gemak, omdat niet iedereen even virtuoos is op de neus fluit? Um, dat, dat, dat, dat, dat speelt zeker een rol, denk ik. Dus wat, wat ik ook wel uh, duidelijk kon zien, is dat de, de basiselementjes die overblijven ook wel uh, ja, stukjes zijn die makkelijker, makkelijk te produceren zijn met die fluit. Um, maar wat ook heel duidelijk wel een rol speelde... is dat die, die, die geluidjes echt makkelijker te leren werden. Dus uh, ook gewoon cognitief gezien um, beter te onthouden waren. Want het was, kon, we konden heel duidelijk zien dat dat uh, naar het einde toe... dus de latere mensen in zo'n keten uh, een veel makkelijkere taak hadden... en veel minder moeite hadden met het onthouden van die, van die set. Dus die spraken dan al een beetje neusfluit, uh, alien uh, taal. Wat, wat leert ons dit nou over het ontstaan van, van taal? Want, want er wordt vaak gezegd dat, dat de mens gemaakt is om taal te spreken. Dat wij een talig brein hebben. Wat kunnen we daarover leren aan de hand van dit experiment? Ja, Wat, wat dit experiment eigenlijk laat zien is dat... Uh... Um, dat, dat taal zich als het ware ook aanpast aan het brein. Dus dat doordat die setjes geluiden steeds uh, worden geleerd en, en gereproduceerd... Um, dat taaltje verandert. En, en zonder dat mensen daar bewust een structuur in creëren... of daar bewust mee bezig zijn... Um, blijven toch alleen de, de, de structuren en, en uh, geluidjes over... Uh, die mensen makkelijk kunnen onthouden. Dus eigenlijk omdat mensen niet, niet zullen gebruiken... en niet zullen reproduceren wat ze niet kunnen onthouden... Uh, wordt dat taaltje steeds bij iedere stap in die keten gefilterd eigenlijk. En wat overblijft uh, is, heeft meer structuur en is, uh, en is leerbaarder. Dus op die manier past taal zich eigenlijk ook aan aan het brein. Dus je gebruikt alleen als taal iets wat je al herkent... omdat het past in iets wat je al hebt. Dus het past in een soort generalisatie van klanken in dit geval. Ja. En, en daarom gebruik je dat en kan het taal worden. Ja, als het ware wel. Het is eigenlijk een hele basale uh, ontwikkeling van de taal dit. Ja, het is ook een hele abstracte manier om, om uh, naar, naar het ontstaan van taal te kijken. Maar het kan ons wel uh, ja, op die manier daar iets over vertellen. Ontstonden er, uh, dat, daar is dit dan misschien te basaal voor deze proef. Er zijn natuurlijk in de wereld allemaal verschillende talen ontstaan. Dan, ja. dan zou dat ook iets moeten zeggen over de ontwikkeling van die hele vroege taal uiteindelijk. Um, ja, nou ja, die, die verschillen tussen verschillende talen, dat is iets wat ik, wat ik in mijn experiment in principe ook wel kan zien. Dus um, die, die ketens, dat, dat doe ik niet één keer, maar ik heb dat een aantal keer herhaald. En wat ik dan zie is dat, um, ook al begin ik met dezelfde soort van begintaal, ongestructureerde begintaal dat er in, in, in ieder van die ketens uiteindelijk uh, eenzelfde soort structuur ontstaat. Dus die combinatorische structuur. Maar de basiselementjes en de manieren waarop die worden gecombineerd... zijn wel duidelijk verschillend. Eigenlijk net als in, in, uh, in echte talen over de wereld. Als, als je het helemaal in kaart zou willen brengen... Hè, de, de ontwikkeling van de vroegste klanken... en dan uiteindelijk uh, door naar de ontwikkeling van de taal... Dan, dan zou je een eindeloos lang experiment moeten doen. Lijkt me niet te doen, eerlijk gezegd. Ja, dat is, dat is inderdaad. Nou ja, het, is, het voordeel van dit soort experimenten doen is wel dat je het heel erg. Uh... Uh, kleiner schaalt. Dus het is, uh, omdat het maar hele kleine taaltjes zijn... en mensen in principe in plaats van uh, een aantal jaren doen over het leren van die taal... een uurtje doen over het leren van die taal... kun je wel al uh, veel meer uh, ja, verandering zien dan dat je in een echte taal... als je generaties lang moet wachten in, in echte talen... is dat duurt dan natuurlijk veel langer. Dus in zo'n lab-experiment kun je het wel uh, ja, eigenlijk in het klein nadoen, zeg maar... Um, dus dat is wel een voordeel van die, van die experimenten. Maar als je erachter wil komen hoe neandertalers uh, of oermensen spraken... Daar, daar kun je eigenlijk niet achter komen. Nee. Dat er is niet is, een soort uh, proef te bedenken om er ooit nog achter te komen hoe ze dat deden. Nee, dat is uh, inderdaad. We hebben helaas geen opnames ervan. En, uh, maar er wordt wel uh, nog steeds heel veel onderzoek gedaan... ook door uh, paleontologen... Uh, um, ja, het is eigenlijk het vakgebied van de taalevolutie is noodzakelijk interdisciplinair. En er wordt heel veel steeds meer eigenlijk samengewerkt tussen mensen die computermodellen maken, mensen die vergelijkend onderzoek doen met, met apengedrag, vogelgedrag. Nou ja, nu dus dit, dit soort experimenten, wat dan wel met moderne mensen wordt gedaan. Dus je, je zo'n experiment kan nooit. Uh, echt het, het ontstaan van, van de tijd van de oermens, zeg maar, um, simuleren. Omdat we gewoon wel met moderne mensen werken... maar daardoor zijn er ook... Uh, tegelijkertijd worden er computermodellen gedaan... waarin je uh, ja, breintjes kan gebruiken die, die, die echt vanaf nul beginnen... Zeg maar, met nog helemaal geen taalachtergrond. Uh, um, ja, dus op die manier wordt er, wordt er ja, van allerlei verschillende hoeken eigenlijk uh, onderzoek gedaan... om dan uiteindelijk toch... Uh, die vraag te kunnen beantwoorden van... hoe is het nou allemaal begonnen? En, uh, en wat hebben wij mensen nou dat andere dieren niet hebben? Want het is natuurlijk wel iets heel ja, bijzonders. En, en als je die taal eenmaal hebt... dan bestaan ook ineens allemaal dingen die niet bestonden voordat je taal had. Ik bedoel, een miljard bestaat niet als je geen woord ervoor hebt. Dinsdag bestaat niet als je geen woord ervoor hebt. Ja. Eigenlijk zo'n beetje alles waar wij mee bezig zijn... bestaat pas als je, als je taal hebt. Ja, dat is ook waar. Ja, dat, het, is, het is echt een, een samenwerking tussen... of een... Um, ja, een trade-off van, van de, de cultuur die uh, mogelijk... of de cultuur waarin je leeft, maakt mogelijk dat iets als taal groeit. En, maar andersom uh, verrijkt taal de cultuur ook enorm. Ja. Tessa Verhoef, dank je wel. Aanstaande vrijdag is de promotie aan de Universiteit van Amsterdam. Heel veel succes daarmee. Dank je wel. Een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer is er nog niet... maar er wordt langzaamaan wel steeds meer duidelijk over deze ziekte. Een grote doorbraak in de laatste jaren... was bijvoorbeeld de ontdekking van de Alzheimer-eiwitten in de hersenen. Zou dat op termijn bijvoorbeeld een test kunnen opleveren? U mag ook vragen stellen aan de twee onderzoekers die hier zijn. Dat is via Twitter, het labyrinth... of via de mail labyrinthradio@vpro.nl. Wiesje van der Vlier, hartelijk welkom, neuropsycholoog... en hoofd van de afdeling Research van het VUMC Alzheimer Centrum. En Pieter Jelle Visser, artsonderzoeker, ook bij het Alzheimer Centrum. Hartelijk welkom, allebei. Er, er is al een vraag binnengekomen via uh, Twitter. Labyrinth is een progressieve ziekte. Zou je met therapie de eenmaal in gang gezette uh, dementie kunnen stoppen? Alzheimer is inderdaad een progressieve ziekte. Dat is een hele essentiële vraag. Kan je de, de, die progressie stoppen? Um, een vraag met meerdere componenten. Er is al wel wat medicatie op de markt voor de ziekte van Alzheimer. Maar dat is puur symptoomremmende uh, medicatie. Dus het, door de bank genomen stelt het het ziekteproces, vertraagt het het ziekteproces met ongeveer een half jaar. Maar doet niks aan de achterliggende hersenschade. Um, wat we eigenlijk willen is die hersenschade stoppen. Tot stand brengen. En de huidige generatie geneesmiddelen Onderzoek doet dat ook. Probeert daadwerkelijk die Alzheimer-eiwitten, met name het Alzheimer-eiwit amyloïd, weg te vangen. Dat lijkt redelijk te lukken. Maar het grote probleem is dat de patiënt niet beter wordt. En daar gaat het natuurlijk om. En ook dat hij niet, niet minder snel verslechtert. En we denken eigenlijk op dit moment dat dat komt omdat we simpelweg te laat in het ziekteproces zijn. Dus er is dan al te veel schade toegebracht aan, het, aan de hersenen om nog uh, in te kunnen grijpen. En we denken eigenlijk in toenemende mate... dat we steeds vroeger uh, in het ziekteproces moeten gaan kijken... om uiteindelijk te komen tot die uh, medicatie... die het ziekteproces daadwerkelijk tot stand kan brengen. Een vraag. Misschien is het al vaak gevraagd... maar is dementie erfelijk... of is gewoon mijn hele familie van vaders kant niet lekker? De, ik, ik, ben, ik val de, even stil, want de of-of... Uh, nou goed, laten de, we gewoon het de, ja, de, de de de eerste deel erfelijk? van de vraag... Ja. ja, is de erfelijk? Ja, daar gaan we op in. Uh, dat kan je, die vraag kan je op twee manieren beantwoorden. Er is een heel klein gedeelte van de mensen met dementie... Uh, die, een er, die een echte erfelijke vorm heeft. Dat wil zeggen, een van de ouders heeft het... en de helft van de kinderen krijgt dan ook Alzheimer... of een andere vorm van dementie. Um, dit is in minder dan de 5% van de gevallen het geval. En dat gaat altijd om uh, hele jonge patiënten, dus jonger dan, dan 60 jaar. Um, bij die overgrote andere groep speelt erfelijkheid wel een rol. Maar dat is in de vorm van risicogenen, het risico iets verhogen... En dat is op dit moment nog niet nuttig... omdat voor een specifiek individu of een specifi specifieke familie... die, risi die risicogenen te kennen. Omdat je net zo goed het risicogen wel kunt hebben... en de ziekte niet kunt krijgen. Of andersom, het risicogen niet hebben en de ziekte wel krijgen. Dus voor de overgrote groep van patiënten met dementie, met Alzheimer... Um, speelt erfelijkheid wel een rol. Maar daar valt nog heel veel uh, uit te pluizen en te ontrafelen... voordat dat toepasbaar is in de klinische praktijk. Laten we het even over de cijfers hebben. Want uh, er zijn verschillende voorspellingen, verschillende getallen. Daar zijn ook meningsverschillen over. Maar een, een gangbaar getal is dat we in Nederland in 2050... een half miljoen Alzheimer patiënten zullen hebben. Ja, dat klopt. Uh, mensen realiseren zich vaak niet hoe groot de omvangen van het probleem Alzheimer is. Uh, op dit moment zijn er al zo'n 250.000 mensen met dementie. Een getal waarvan we inderdaad denken dat het binnen enkele decennia zal verdubbelen door de dubbele vergrijzing. En de dubbele vergrijzing, dat is de, uh, de demografische opbouw, die verschuift. Babyboomers worden ouder, dus we krijgen meer ouderen. Maar we worden ook allemaal ouder. Dus meer ouderen zijn langer oud. En simpelweg ten gevolge daarvan nemen de aantallen schrikbarend toe. Dat is niet alleen in Nederland zo. Vorig jaar kwamen de getallen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, uit. En zij schatten dat er op dit moment 35 miljoen mensen met dementie in de wereld zijn. En dat dit getal zelfs zal verdriedubbelen in de komende decennia. Laten we eens houden op een, op een half miljoen. Stel dat er niet een medicijn komt tegen Alzheimer. Wat betekent het voor een land om een half miljoen... in meer of mindere mate dementerende mensen... binnen de landsgrenzen te hebben? Ja, dat is dus de grote vraag. Dat is de, dat is de enorme uitdaging waar we voor staan. Want in diezelfde periode... en dat is misschien nog wel belangrijker dan de groei... Uh, en of dat nou een half miljoen wordt of 450.000... eigenlijk is dat niet zo relevant. Want de groei die is er. Uh, maar tegelijkertijd zal er een enorme krimp plaatsvinden... in het aantal mensen dat voor die... Ouderen moet zorgen, namelijk het aantal mensen in de beroepsbevolking, de jongeren. Dus de, de mantelzorgers, de kinderen, de buren van de mensen met dementie, maar ook de handen aan het bed. De verpleegkundigen, de, de, de wijkverpleegkundigen, mensen in de dagopvang. Al die uh, banen waar nu al een enorm tekort is aan mensen om, om voldoende uh, mensen te vinden. En dat betekent dat we enorm uh, op zoek moeten gaan naar oplossingen om de zorg voor dementie houdbaar te houden. Een tijdbom is het. Een tijdbom is het? Dat klinkt weer heel erg dreigend. Ik, denk, ik zie het als een uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Uh, dus we moeten een tijdbom het... kan ook een uitdaging zijn. Dat, dat dan. Een uitdaging, Dus in ieder geval, daar zijn we het over eens. En dat betekent dat we dus zo goed mogelijk moeten die zorg heel slim moeten inrichten. Uh, dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Uh, dat we ook slimme oplossingen hebben. Misschien wel met e-health toepassingen. Uh, maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd... dat we met elkaar moeten inzetten op uh, voor de patiënt van morgen... proberen om daadwerkelijk oplossingen te vinden in de vorm van geneesmiddelen. Die de ziekte tot stand kunnen brengen of zelfs kunnen voorkomen of genezen. Pieter Jelle uh, we gaan het hebben over een artikel dat uh, afgelopen week is uh, verschenen. We hadden het al eerder over eiwitten in het brein die iets te maken hebben met uh, dementie. Um, wat zijn dat voor eiwitten en, en wat zeggen die nou precies over de ziekte? Kan je één kan je op één zeggen van dit is het Alzheimer eiwit? Nou, het gaat daarbij om de eiwitten amyloïd en touw. Waar jullie in het begin ook uh, luisteraars naar gevraagd hebben. Dat zijn de eiwitten die klonteren in de hersenen. We kunnen die indirect meten met biomarkers in hersenvloeistof. En de vraag is wat dat nou betekent. Als je kijkt bij normale mensen die overleden zijn... vinden we bij een klein gedeelte abnormale klonters van die eiwitten... terwijl die mensen helemaal normaal zijn qua geheugen. Is dat dan een toevalsbevinding? Hebben die eiwitten helemaal niks met, die, met de ziekte te maken? Of zijn die mensen in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer... maar hebben ze niet lang genoeg kunnen leven... om echt daadwerkelijk problemen te krijgen... Nou, wij hebben een onderzoek gedaan waarbij we die eiwitten met biomarkers indirect gemeten hebben bij gezonde ouderen om daar achter te komen. Um, we, hebben, nou, we vonden dat bij 30% van de ouderen, gemiddeld 72 jaar oud, die eiwitten abnormaal waren. En vervolgens hebben we ze 14 jaar vervolgd. En toen bleek dat die mensen inderdaad achteruit gingen wat betreft het geheugen. In vergelijking met mensen die normale eiwitten in de hersenvloeistof hadden. En bovendien gingen die mensen ook sneller dood. Nou, dat betekent dat die eiwitten die we aantreffen in de hersenvloeistof. Dat dat niet zomaar een onschuldig effect is van veroudering, maar dat, kan, dat die kunnen duiden op een ziekteproces die uiteindelijk leidt tot dementie. Wil dat zeggen dat er dat. Uh... Er zijn dus mensen die dat eiwit in het brein hebben, maar die niet de symptomen van de ziekte van Alzheimer hebben. Die nog, nog helemaal niet dementeren. Ja, nee, dat klopt. Nou, dat is. Wat, wat maakt dan die mensen verschillend van de mensen die wel dement zijn? Nou, het idee is dat, dat die eiwitten wel 15 jaar voordat iemand echt dement uh, wordt, al, al abnormaal zijn. Nou, als je dan heel goed gaat kijken naar mensen... die wel en niet de mens zijn in de hersenen... dan zie je dat de mensen die niet de mens zijn... nog veel meer zenuwcellen hebben... in vergelijking met de mensen die de mens zijn... nog veel meer verbindingen hebben tussen neuronen... minder ontstekingen hebben in de hersenen. Dus die mensen lijken in een vroeger stadium te zijn. Nou, als je eenmaal die ziekte vervolgt... Dan komen al oh, die andere processen, er worden steeds meer schade aangericht. Dus een soort sneeuwbal in de hersenen die gaat rollen. Dan neemt schade steeds meer toe. En uiteindelijk zijn er zoveel problemen in de hersenen dat, uh, dat mensen dement zijn. In dat beginstadium kunnen ze nog compenseren. Hebben ze nog genoeg zenuwcellen over? Om die taken van de uitgevallen zenuwcellen over te nemen. Maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Dus het, dus het eiwit kan duiden op een heel vroege stadium van, van de ziekte... dat de, de ik noem hem toch maar patiënt, of, of degene die de eiwitten bevat, het gewoon nog niet weet. Dat roept meteen de volgende vraag op. Um, moet je het dan tegen iemand zeggen, je van der Vlier? Je zou dus theoretisch een test kunnen ontwerpen om, om te kijken of iemand dat eiwit al in het brein heeft. Maar die heeft nog niks. Moet je die wel opzadelen met, met de kennis van een ziekte waar je nog helemaal geen last van hebt? Nee, nee, dat is op dit moment niet aan de orde. Dat is ook niet theoretisch. Die test ontwikkelen, die test is er al. Dat is waar, waar Pieter Jellevisser net over spreekt. De We biomarkers. kunnen het amyloïd meten in het hersenvocht. We kunnen tegenwoordig ook een PET-scan doen... om het amyloïd in beeld te brengen. Maar om bij gezonde mensen, dus mensen zonder symptomen... Uh, de uitslag al te geven, dat is, dan heb je het over screening. Dat is op dit moment niet nuttig... Um, zolang er geen therapie is. Maar wat ik nog toe wilde voegen aan het verhaal van Pieter Jelle zojuist... is dat een van de belangrijkste vragen is... we weten dat het amyloïd voorkomt bij gezonde mensen. We weten intussen ook door dit onderzoek dat ze juist is verschenen... Uh, dat het de kans op Alzheimer in de komende jaren verhoogt. Maar binnen de looptijd van het onderzoek... hadden de meeste van die mensen nog steeds geen Alzheimer ontwikkeld. En ik denk dat de echt spannende vraag is... en daar hebben we echt het antwoord nog niet op... zijn er mensen die er tegen kunnen, die een grotere... Belasting van het amyloïde eiwit in hun hersenen kunnen handelen. Die meer omwegen bijvoorbeeld hebben. Hebben zij bepaalde kenmerken. die ons inspiratie kunnen geven. om nieuwe therapieën te ontwikkelen? Want als we er allemaal iemand. wel op willen lijken. Als iemand als het ware immuun is voor dat eiwit. dan zit daar ook de sleutel naar een geneesmiddel. misschien wel. zou je wel, wel zeker voor kunnen stellen. En een andere vraag is. Alzheimer-eiwit, dat is een beetje een on-off-fenomeen. Je zou kunnen zeggen, als je het hebt, dan krijg je vermoedelijk Alzheimer. Al weten we daar dus ook nog niet 100% het antwoord op. Als je het niet hebt, dan niet. Maar hoe snel dat gaat, daar hebben we nog geen enkel zicht op. We kunnen helemaal niet voorspellen uh, hoe hard het proces gaat. Hoe hard die sneeuwbal gaat rollen. Uh, en het maakt nogal uit of je 85 jaar bent en je weet dat je over 20 jaar dement zult zijn omdat je het Alzheimer-eiwit in je hoofd hebt, dan wel dat je 70 bent... en je weet dat dat over twee jaar zal spelen. Nou, en biomarkers of indicatoren vinden voor juist het beantwoorden van die vraag... dat is ook een hele belangrijke opgave voor de onderzoekers van nu. Is dat eiwit nou uiteindelijk een oorzaak of is het een symptoom? Is er misschien een dieperliggende oorzaak die ervoor zorgt dat dat eiwit uh, vrijkomt? Of, of is dat eiwit gewoon het probleem meteen? Nou, dat weten we niet precies, we weten wel. We hebben het nou over het eiwit. Mensen met een genetische afwijking uh, in het gen dat codeert voor dat eiwit... die krijgen allemaal de ziekte van Alzheimer. Of juist, helemaal nooit, als er een mutatie zit... een afwijking, een genetische variant, op een andere plek in dat eiwit. Dus de aanwijzingen zijn heel sterk dat uh, dat eiwit... Het begin, klontering van het eiwit, het begin markeert van de ziekte van Alzheimer. Nou hoeft dat eiwit niet altijd te klonteren. Het kan op verschillende manieren klonteren. Het kan bij verschillende mensen op verschillende manieren klonteren. Er zijn verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld bij oudere mensen is het idee dat de afvoer van dat eiwit langzamer gaat. En dat daardoor het eiwit klontert. De klontering is een soort centraal element in, in de ziekte van Alzheimer. En dat, dat is schadelijk. Ja, hoe dat schadelijk is, sommigen denken dat het direct schadelijk is. Dat het giftig is voor de cellen die er omheen zijn. Nou, er zijn allemaal ideeën over die we nog niet zo goed begrijpen. We zien wel dat er rond die klonters, die plaks, andere cellen doodgaan... dat er ontsteking ontstaat, dat de verbindingen verbroken worden... tussen die cellen daar omheen. Dus het is niet goed. Nou, de therapie die we nou aan het ontwikkelen zijn... richt zich op dat geklonterde eiwitten. Die proberen dat op te ruimen, die proberen de aanmaak te remmen... of die proberen de klontering te voorkomen. Er zijn een heleboel uh, vragen binnengekomen. Dus we gaan ze maar eventjes uh, in razend tempo er doorheen uh, jagen. Welke manieren zijn er om dementie vast te stellen? Dus als de, de ziekte echt aan de gang is, vroeg Jeroen. Misschien heel kort even het verschil tussen dementie en Alzheimer. Dementie is de overkoepelende term, dat is het syndroom. De problemen die je hebt in het dagelijks leven, de symptomen. Dat heeft altijd een oorzaak in de vorm van een ziekte. De meest voorkomende daarvan is de ziekte van Alzheimer. De vraag is hoe kun je dementie vaststellen? Dat is door middel van een zorgvuldig gesprek, een anamnese noemen we dat, een heteroanamnese ook, dus gesprek met de partner of familie over hoe het gaat thuis, of het allemaal nog lukt, of de patiënt nog zelfstandig kan functioneren en door een zorgvuldig uh, neuropsychologisch testonderzoek waarbij de Cognitieve vermogens. Denk aan de geheugenfunctie, taalfunctie... Uh, de uitvoerende vaardigheden zoals plannen en organiseren van gedrag... waarbij die in kaart worden gebracht. Dat is de manier waarop je dementie vaststelt. Um, de achterliggende oorzaak, de specifieke ziekte, stel je daarmee niet vast. Er is tussen de verschillende vormen van dementie wel wat verschil... in het patroon van de achteruitgang in geestelijke vermogens. Maar je wil eigenlijk precies weten welke hersenschade er een rol speelt... Daarvoor kan je een MRI doen, hersenfoto. En je kunt ook de biomarkers in het hersenvocht meten: het amyloïde eiwit en het touw eiwit. Er zijn natuurlijk nog een aantal mogelijkheden, maar ik denk dat dit grosso modo een goed antwoord is. Meneer De Ruiter stelt de vraag: Mijn grootmoeder en moeder hebben allebei op een 82ste Alzheimer-dementie gekregen. Nu ben ik zelf 74 en ik maak mij best ongerust. Wat kan ik doen? Het is eigenlijk dezelfde vraag waar we het eerder over hebben gehad. Speelt erfelijkheid een rol? Uh, dat meneer zich ongerust maakt, kan ik heel erg goed voorstellen. Maar aan de andere kant is het eigenlijk zo... dat de kans op dementie krijgen in je leven ontzettend groot is. Uiteindelijk, uiteindelijk krijgt één op de vijf mensen uh, te maken met dementie. En zeker als het op oudere leeftijd is... dan ja, is, de, is er natuurlijk een kans dat meneer het ook krijgt... Maar de kans is zeker zo groot of groter dat hij het niet krijgt. En er is op dit moment nog, um, nog geen mogelijkheid... om daar al een voorspelling over te doen. Pas als er sprake is van klachten of problemen in het functioneren... Uh, dan is het nuttig om daarmee naar de huisarts te gaan... die u in die nodig kan doorverwijzen naar een geheugenpolykliniek. De volgende vraag. Um, moet je je laten testen of niet? En waar kan je dat dan doen? En heeft het zin qua medicijnen om het zo vroeg mogelijk te weten. Dat was al een beetje de vraag die we net uh, stelden, maar er zit eigenlijk een andere belangrijke vraag in. Wanneer komt er een medicijn? Nou, het hangt er... Er is nog geen goed medicijn. En dat hangt heel erg af van de ernst van de klachten of je je moet laten testen. Als je helemaal nergens last van hebt, moet je je niet laten testen. Stel, er is altijd de kans dat je wat vindt, en, maar dat wil niet, dan kunnen we nog niet zeggen wanneer iemand dement wordt. En bovendien kunnen we er ook niks aan doen. Dat is puur wetenschappelijk onderzoek waar we nu mee bezig zijn om te kijken of we... Uh, uiteindelijk die ziekte kunnen voorkomen. Zijn er wel problemen thuis? Gaan dingen minder goed? Net wat Wiesje net zei, ga dan naar de huisarts. En die kan dan verder helpen en die kan de juiste tests aanvragen. Een andere vraag. Heeft voeding ermee te maken? Want de vraagsteller heeft wel eens gehoord dat dementie... te maken heeft met te veel eiwitten, gewoon in de, in de voeding. En is het ook waar dat bodybuilders een veel grotere kans hebben op dementie? Van het laatste is mij niks bekend... Het verhaal over de eiwitten... dat is denk ik een verwarring... met de Alzheimer-eiwitten, amyloïd en touw... maar die hebben niks te maken met voeding. Dat is dus niet iets over de eiwitten niet waar je... Het een, een Atkins-dieet... Nee. dat je daar iets, iets van krijgt. Er is natuurlijk wel iets met voeding... Uh, dat is bekend uit epidemiologisch onderzoek, dat bepaalde voedingsmiddelen, denk aan de omega-3-vetzuren, denk aan uh, goede vitamines. Dus in feite het mediterrane dieet, uh, waarbij ook wel één glaasje rode wijn genoemd wordt, is, geeft, geeft een beschermend effect tegen Alzheimer. Het gaat om epidemiologische onderzoeken, dus hele grote groepen mensen waar uiteindelijk een klein effect wordt gevonden, dus niet toepasbaar op het individu. Niet als ik altijd gezond heb gegeten... dan krijg ik het dus niet. Uh, maar door de bank genomen... Is er, is er daadwerkelijk een verband. En ik verwacht dat daar de komende tijd... nog veel meer aandacht voor zal komen ook. Ook als je bedenkt dat ons dieet steeds aan het veranderen is. Uh, de hamburgers, pizza's en, uh, enzovoort. Dat heeft natuurlijk een effect op ons hele lichaam... en ook op onze hersenen. Want de hersenen hebben gewoon bouwstenen nodig... om goed te functioneren. En dat zijn... Onderzoeken die heel lastig uitvoerbaar zijn. Je kan niet even zeggen tegen de ene groep mensen in een onderzoek... jullie eten voortaan alleen maar pizza en hamburger... en tegen de andere groep, dat doen jullie dus niet. Dus dat is heel moeilijk om dat te onderzoeken. Uh, maar ik vermoed dat we daar nog veel uh, van zullen horen. Sluit meteen aan bij de volgende vraag. Uh, zijn er verschillen in het voorkomen van Alzheimer... bij verschillende populaties, bevolkingsgroepen of regio's? Nou... Zeg maar, in Japan had je de lage, worden mensen heel oud en was er ook een lage incidentie van, van, van dementie. Dus er kwam dementie minder vaak voor. Nou, dan kan je zeggen dat is een eigenschap van, van een bevolking. Als Japanners naar Amerika gaan verhuizen en een ander voedingspatroon overnemen... dat sluit inderdaad aan op de vorige vraag... krijgen ze net zo snel dementie als, als de Amerikanen. Er zijn wel een aantal genetische risicofactoren, waaronder het ApoE-genotype. Dat komt in bepaalde streken vaker voor dan in andere streken. Nou, mensen die minder E4 in hun algemene bevolking hebben, zullen een wat lager risico hebben dan, uh, dan mensen zonder dat gen. Een andere klassieker, Het uh, is dus een, een hardnekkig verhaal dat roken zou helpen tegen dementie. Dat is ooit een keer uh, heeft het in de krant gestaan dat nicotine uh, uh, iets zou doen. Ja. Is dat nou zo? Nee, fabeltje natuurlijk. Dat heeft inderdaad wel eens in de krant gestaan. En dat is waarschijnlijk. Uh, en en is ook een onderzoek, er zijn ook onderzoeken mee geweest. Dat is ook gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften in het verleden. Uh, maar dat is het gevolg geweest van uh, methodologische tekortkomingen in die studies. Want uiteindelijk is het zo dat mensen die roken een grotere kans hebben om vroegtijdig te overlijden. En daardoor de kans niet hebben om dementie te ontwikkelen. Dus je bent gewoon al dood voordat, voordat je Alzheimer hebt. En daardoor lijkt het alsof roken helpt? Ja. Als mensen nog meer vragen hebben, dan worden die doorgestuurd... en gewoon verder per mail afgehandeld. Dat kan via labyrinthradio.nl of via Twitter Labyrinth. Dank Wiesje van der Vlier, neuropsycholoog... en hoofd van de afdeling Research op het VUMC Alzheimer. En Pieter Jelle Visser, artsonderzoeker bij hetzelfde Alzheimercentrum. Al met al is denk ik de aanbeveling om gewoon gezond te leven... zoals je ook voor je hart zou doen of de rest van je lichaam bewegen... En maak je je zorgen over je geheugen... laat je dan onderzoeken bij een geheugenpolycliniek. Meer te weten over dementie deze week bij de publieke omroep. Er is een website, dan.nl Gewoon allemaal aan elkaar. We gaan verder. Antibiotica met een aan- en een uitschakelaar. Dat was groot nieuws afgelopen week. En dat is maar een van de vele beloofde doorbraken op nanoschaal. Ben Veringa, hartelijk welkom. U bent nanoman, noem ik u dan maar. Nanotechnoloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zullen we beginnen met dat antibioticum? Want dat was een van uw promovendi die dat heeft uitontwikkeld. Hoe werkt dat? Ja, nou, Antibioticumresistentie is een groot probleem, zoals we weten. Daar lezen we regelmatig over in de krant. En wij maken veel nanoschakelaars, moleculaire schakelaars... die we met licht kunnen aan- en uitzetten. Toen hadden we het idee, als we nou eens een antibioticum maken... waar we een lichtschakelaartje in bouwen die we met licht kunnen aansturen. En die zichzelf uitschakelt. Dat was eigenlijk het idee. Dus je moet je voorstellen, wij namen een breed spectrum antibioticum... die in de kliniek gebruikt wordt, een zogenaamd quinolone-antibioticum. En daar hebben we een kleine verandering in aangebracht op moleculair niveau... zodat die gevoelig wordt voor licht. En we kunnen dus met licht dat antibioticum aanzetten. Dan wordt die actief, dan heeft die een antibiotische werking... En na een paar uur schakelt hij zichzelf weer uit. En dat betekent, als zo'n antibioticum in het milieu terecht zou komen... uitgescheiden worden, niet gemetaboliseerd, niet afgebroken... dan schakelt hij zichzelf uit en is hij onwerkzaam. En dat betekent dat bacteriestammen ook niet die uh, resistentie zouden opbouwen. Dat is het hele idee. Hij doet het alleen maar als het lampje erop schijnt. Ja. En dus niet in het riool of, of uh, in de sloot. Principe, niet, nee, tenzij wanneer principe. daar toevallig zo'n lamp aan staat. Ja, tenzij je daar een, een fel licht op zou zetten. In het lichaam is het misschien ook wel handig... want je, je wil antibiotica inzetten op een bepaalde plek... tegen een ontsteking bijvoorbeeld, maar niet in je hele lichaam. Is, ja, is Dat, dat ook is een, een heel werking? mooi voordeel natuurlijk... Op, op je moet je voorstellen als je een antibioticum slikt, dat, dat weten de mensen die dat gebruiken. Dat je heel veel problemen krijgt. Ook met je andere bacteriën in je lichaam. De bacteriën die je nodig hebt. Al die bacteriën die in je darmen voorkomen. En als je nou een antibioticum hebt wat je met een lampje aan kunt zetten. Dan kun je heel gericht zou die, zou je dat kunnen activeren. Dus stel je hebt een ontsteking ergens. Je slikt een antibioticum, dat is onwerkzaam. Maar daar op de plek waar de ontsteking zit, zet je een lampje op. Een laser bijvoorbeeld. Hè, en dan. Uh, dan zit je dan het biodecum te plekken aan en dan werkt hij heel precies op die plaats. Want het grote voordeel van een lichtschakelaar is dat je met licht heel precies in tijd en plaats iets kunt aan- of uitzetten. Maar kun je overal in het lichaam komen met, met licht? Nou, dat is nog een beetje een probleem natuurlijk in ons eerste ontwerp. Dus je moet je voorstellen, we hebben nu een ontwerp gemaakt uh, en het principe aangetoond. Voordat je hier een werkzaam geneesmiddel hebt... wat je in de kliniek zou kunnen gebruiken... dan zijn we wel enige jaren verder. Reken maar tien jaar. Dat is de gemiddelde ontwikkelingstijd van een geneesmiddel. En ik denk in dit geval misschien nog wel iets langer. Het, het nadeel op dit moment is nog... dat wij met UV-licht moeten schakelen. Uh, en we willen naar infraroodlicht toe. Want als je infraroodlicht hebt... dat is onschadelijk of redelijk onschadelijk. Daar kun je veel meer dieper in je lichaam doordringen. Dus dan zou je bijvoorbeeld een ontsteking... heel goed kunnen behandelen ter plekke. Als we het toch over dit soort technieken hebben... waarom niet een, een soort nanorobot die in je lichaam op zoek gaat... naar de plek des onheils en daar een grote kogel van medicijnen afschiet... midden in het hart van de ja, tumor? Daar, daar dromen we natuurlijk wel over. Dus zo'n nanorobotje die in je bloed valt... met een injectie naald in, in zou kunnen brengen... en die zich zijn eigen weg vindt door je lichaam... en dan een ontspoorde cel opzoekt... of een geneesmiddel ter plekke afgeeft. Dat is een beetje science fiction nog. Uh, maar nanotechnologen dromen daar natuurlijk van. En in de afgelopen jaren hebben we in ons laboratorium hebben we een... Uh, want die vraag met mij regelmatig gesteld... van hoe kun je nou iets bouwen wat, wat dit doet. Hè? Een soort nanorobotje die in je bloedvat op zoek gaat naar uh, een defect. Uh, dan moet je een motortje hebben die dat aandrijft op een of andere manier. Nou, wij hadden al eens in het verleden een licht aangedreven nanomotortje gemaakt. Maar licht, daar hebben we het net zo pas al even over... om binnen in je lichaam te komen met licht, dat is nog niet zo eenvoudig... Uh, dus we dachten, wat is een belangrijke brandstof in je lichaam? Dat is suiker. Er is genoeg suiker in je lichaam. Dus We hebben een nano-onderzeertje gebouwd. Een zogenaamd koolstofnanobuisje. Daar hebben we een paar enzymen op vastgezet... die tezamen ervoor zorgen dat suiker omgezet wordt in water en zuurstof. En dan stuurt dat nanobuisje dat onderzeertje zichzelf voort. Dat is een buisje van uh, iets van 100 nanometer groot... En die kunnen we dan voorzien van nanomotortjes en suiker als brandstof. En dan gaat die automatisch bewegen. Maar wat moet ik me nou voorstellen bij een nano-onderzeertje? Want, want, want ik lees wel eens in, in de krant dat er een nano-radio is gemaakt. Of een, ja. een nano-auto en nu weer een nano-onderzeer. Of een, of een na nanofabriek las ik laatst. Maar, maar wat, wat is een nano-onderzeer? Is dat gewoon een onderzeeër, maar dan heel klein? Ja, heel, nou, je moet dat je niet helemaal vergelijken met een echte onderzeeër natuurlijk. Want een echte onderzeeër heeft ook compartimenten. Daar kunnen zelfs mensen in in een echte onderzeeër. Daar kun je allerlei apparatuur in zetten en iets transporteren. Zover zijn we nog niet. We hebben dus een, een, een buisje gemaakt uh, waar motortjes aan zitten en die zich voortstuwt. Wat we uiteindelijk willen is dat bijvoorbeeld een geneesmiddel in stoppen... Die, die dan afgeleverd wordt ter plekke van bijvoorbeeld een tumorcel of zo. Dit hele, deze hele fundamentele exercitie, dit fundamenteel onderzoek op nanoschaal... wordt gedaan om te kijken of we echt nanotechnologie kunnen ontwikkelen. En wij richten ons dan heel erg op beweging. Want daar is eigenlijk heel erg weinig van bekend. Maar als je, als je een een... een... Molecuul laat bewegen in, ja. een, in een gecontroleerde omgeving. Noemen jullie dat dan al een nanomotor? Nee. Want moleculen die bewegen natuurlijk van zichzelf als razenden, eigenlijk. Hè. De wereld van de moleculen. Daar moet je, dat is eigenlijk een, een. Dat wordt wel eens omschreven als een, een, een moleculaire storm of een hurricane. Moleculen bewegen van zichzelf razendsnel door de brown, zogenaamde Brownse beweging, de thermische beweging. Eigenlijk is, is het. Uh, Eigenlijk moet je zorgen dat je beweging controleert. En een motortje, dat zijn bepaalde kenmerken. Ten eerste moet je er energie in stoppen. Maar dat zou ook warmte energie kunnen zijn, natuurlijk. Uit de omgeving. Maar belangrijk is dat je gecontroleerde beweging krijgt. En dat je een bepaalde richting aan de beweging kunt geven. En dan kun je een motortje maken. Denk aan die automotor, maar dan op een hele kleine schaal. En je Kortom, moet een bepaalde je... richting aangeven en het moet... Uh, het moet iets kunnen doen. Het moet een bepaalde functie kunnen doen. Er moet er controle over en kunnen uit uitoefenen. Als je geen controle hebt als het kriskras beweegt... dan is het geen motor natuurlijk. Dan beweegt het gewoon thermisch. Is het eng, nanotechnologie? Ja, dat, daar wordt verschillend over gedacht. Voor mij is het niet eng. en Voor de nanotechnologen ook niet. Maar mensen worden natuurlijk soms wel eens een beetje bang... van het hele idee van nanotechnologie. Van kleine motortjes, kleine machientjes, kleine robotjes. Dit Want je wat raakt ze klappen, kwijt. Dan zeg je, ik ben mijn nano onderzeeër kwijt. Dan nou, vind je me ook dat, niet zo snel weer terug. We hebben ook de microtechnologie. Hè? Microtechnologie, je mobiele phone, mobieltje, je computer. Je... Zonder het computerchips, microtechnologie... kunnen we helemaal niet meer leven vandaag de dag. Dat vinden we ook helemaal niet meer eng nanotechnologie is niks anders dan dat we het duizend keer kleiner doen. En uw lichaam zit natuurlijk vol met nanotechnologie. Dat realiseert misschien niet iedereen zich. Maar al die eiwitten, al die motortjes in je lichaam... die ervoor zorgen dat je cellen kunnen delen... dat wij onze spieren kunnen bewegen... dat zijn allemaal nanomachines en nanomotortjes. Dus eigenlijk ben je zelf een, een nanomachine... ook al, al vind je ja, je op de grotere schaal. heel veel nanomachines, ja. Want in de cel, dat zit vol met nanomachines. Die eiwitten, dat zijn natuurlijk fantastische robots... Hè, die ervoor zorgen dat al die moleculaire, die chemische processen... in je lichaam plaatsvinden... Al die uh, motortjes die ervoor zorgen dat er iets in en uit de cel gaat. Dat cellen kunnen delen. Ik noemde net al dat spieren kunnen bewegen. Dat zijn miljoenen nanomotortjes die samenwerken om dat mogelijk te maken. Dus die nanotechnologie in de leven en de natuur die is er gewoon. Dat zijn zachte materialen. Dat zijn niet de harde materialen zoals we die kennen van de computerchips. Hè, de, de microtechnologie. Maar dat zijn de zachte materialen, de eiwitten, et cetera. En die nanowereld speelt zich af in een waterige omgeving van de cel. Ja, en dat is natuurlijk de volgende uitdaging. Kun je het ook in een droge omgeving... want dan kun je echt dingen gaan bouwen waar je, waar je technisch iets aan hebt. Nou, dat bestrijd ik. Heb je technisch iets aan een mens... een mens is een complex, heel complex geheel... van heel veel nanomachines en nanocomponenten... in een waterige omgeving. We bestaan voor een groot deel uit water... Nou, daar heb je mijn zin is, wel degelijk iets aan. Anders zaten we hier ook niet. Maar je kunt uh, niet een natte een, auto maken. Maar een auto bouwen, ja. Dan moet, je dus, uh, dan moet je inderdaad die nanotechnologie ontwikkelen. Machines bouwen die dat kunnen. Die samenwerken. Hè? Want een één nanomachientje heb je nog niet zoveel. Zeker als je een auto wil bouwen. Uh, in een droge omgeving, dat is lastig. Dat kan. Maar het werkt veel beter. In een natte omgeving. Want dat is typisch wat chemici doen. Ik ben chemicus, ik bouw moleculen. Dus in die nanowereld bouwen we de moleculaire componenten in een doorgaans in een natte omgeving. We kunnen de dingen bouwen op een oppervlak bijvoorbeeld, een oppervlak van een metaal. En iets bouwen van nanoafmetingen. Maar heel vaak de wat ingewikkelde systemen bouwen we in een natte omgeving. inderdaad. Er zijn al uh, zonnecellen gemaakt op basis van nanotechnologie. Er wordt gewerkt aan, aan computers. Maar, maar laten we eens een stap verder kijken. Afgelopen week was Eric Drexler in Nederland een van de... Godfathers van de nanotechnologie, wordt hij met ja. de krachtterm genoemd. Ik, ik had het genoeg hem even te, te spreken. Hij voorspelde een nieuw tijdperk. Hij zei, we hebben, we hebben het ijzertijdperk gehad, het bronzen tijdperk, het stenen tijdperk. En nu staan we aan de vooravond van een heus nanotijdperk. Zo'n grote verandering zag hij erin. Ja, nou dat is een fascinerend boek wat hij geschreven heeft. Uh, het is ook wel een beetje science fiction. Laten we dat voorop stellen. Maar wat Drexler voorspelt is, dat er eigenlijk uh, uh, dat er geen tekort meer zal zijn. Geen tekort aan materialen. Als we in staat zouden zijn, middels die nanotechnologie, de dingen veel beter te maken dan dat we dat nu doen. Dus Heel gewoon grote dingen. Veel beter, uh, zonder veel afval, dingen hergebruiken, recyclen, et cetera. Dus vanaf het molecuul af dingen opbouwen en dan Precies. krijg je die overvloed. Ja. Dat is natuurlijk typisch wat uh, chemici en technologen doen. Hè? Uh, moleculen, materialen, of je nou een geneesmiddel maakt. Of je maakt een plastic, je bouwt een auto. Je bouwt het uit, uit moleculaire en atomaire componenten uiteindelijk. Hè? Uit metalen, uit moleculen. En uh, als we nou in staat zouden zijn... die componenten weer helemaal tot het moleculaire en atomaire niveau af te breken... en opnieuw heel efficiënt op te bouwen... dan zou je veel beter in staat zijn je materiaal om te gebruiken. Veel efficiënter. En dat is eigenlijk zijn droomscenario. En dan zou er dus ook veel minder schaarste zijn aan, aan goederen. Nou, of dat scenario werkelijk in de toekomst verwezenlijk kan worden, dan moeten we nog maar afwachten. Want als je kijkt alleen al naar de bevolkingsgroei in deze wereld... en hoeveel materialen we nodig hebben om onszelf te voeden... te kleden, huizen te bouwen... En als iedereen een auto wil, euh, dan euh, weet ik niet of dit scenario reëel is. Maar dat we het veel efficiënter zouden kunnen dan dat we het nu doen, dat is wel, staat buiten kijf voor mij. Maar ja, je moet toch kunnen dromen? We kunnen wel meteen de bezwaren opnoemen, maar je moet af en toe ook eventjes een, iemand hebben die nou, een vergezicht maakt. Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat hij een hele positieve boodschap geeft. WordNow is veel beter in. WordNow is heel erg goed in het maken van dingen. En dat is eigenlijk wat hij voorstelt. Middels die nanotechnologie... dus als chemici, fysici, ingenieurs, biologen... de handen ineens slaan en kijken hoe moeder natuur dat doet. Want denk even aan een plant. Ik heb dat voorbeeld gebruik ik vaak. Als een plant groeit, die gebruikt wat mineralen, water... CO2 uit de lucht en de energie van de zon. En als een plant afgebroken wordt... al die nanomachientjes in de plant, die eiwitten... en al die robotjes die in de plant daarvoor zorgen... Die worden na die tijd gewoon weer... Ge, die, assemble, die worden eerst geassembleerd, dan doen ze hun werk... en daarna worden ze gedisassembleerd, vallen uiteen in de componenten... en die worden weer gebruikt om een nieuwe plant te laten groeien. Is dat uw droom? Zou u uiteindelijk iets willen dat zichzelf organiseert... zoals dat in de natuur ook gebeurt? Bij ja. wijze van spreken levende materie? Ja, dat is natuurlijk een grote droom... Wij hebben in dit land nu een groot programma... zijn we onlangs gestart met een aantal, groepen, een aantal chemische groepen... die zich bezighouden met die complexiteit van complexe nanosystemen. Dus we willen proberen een, bijvoorbeeld een primitieve cel te bouwen. Maar dan komen we op het, op het punt van wat is een levende cel... en wat heb je dan nodig aan componenten? En dan niet het bouwen met de biologische materialen die we nu hebben... maar helemaal van scratch, van niks. Dat wil zeggen met eenvoudige atomen en moleculen. En dan komen we op een heel belangrijke vraag... Ja, A, wat is leven? Daar, daar zijn we met z'n allen nog niet helemaal over eens. Maar ten tweede, hoe is dat leven ooit ontstaan? Want we, zijn heel, we weten heel goed hoe de biologische... Heel goed, redelijk goed hoe die biologische evolutie is verlopen. Sinds Darwin hebben we daar een aardig idee over. Maar de levensvorm. vanaf die eerste cel, dat eerste levensvorm... Maar wat was daarvoor, in die miljarden jaren daarvoor? Hoe is het gekomen van eenvoudige moleculen, bouwstenen... tot zo'n complex systeem als een levende cel? Denkt u dat, dat het kan, in een, in een laboratorium de levensfonk aan nou, iets toevoegen? Kunnen we een levende cel bouwen? Ik, ik denk dat het uiteindelijk wel kan iets te bouwen... wat kenmerken heeft van een levende cel. Dat zal niet vandaag gebeuren, dat zal misschien nog 50 jaar duren. Maar ik geloof dat het kan. Het punt is alleen, uh, wat voor, heb je daarvoor nodig? En welke principes moet je hanteren? En wat kenmerkt dan een, een levende cel? Uh, we kunnen het nooit overdoen, hè? Het is voor mij, en ik denk voor velen met mij... de allerbelangrijkste wetenschappelijke vraag die er is. We kunnen natuurlijk filosoferen over zwarte gaten en over het giksdeeltje. Maar ik denk dat de allerbelangrijkste wetenschappelijke vraag is... waar komt het leven vandaan? Hoe is het leven ontstaan op deze wereld? En als je nou denkt aan die chemische evolutie... hoe er eenvoudige atomen en moleculen, een levende cel, ontstaat... kunnen we dat op een of andere manier nabootsen, nadoen... Want als ik het kan nadoen, dan kan ik ook veel beter begrijpen... wat leven is en hoe leven ontstaat. Stel dat het, dat het heel simpel was en, en dat u het op een dag inzag... en dat, dat het maken van leven zoiets was als het maken van zeepsop. Dus je, je doet een en, beetje en, wat uit een, uit een tube en een beetje water erbij... en je hebt leven. Wat zou dat betekenen? Nou, laten we eerst even zeggen dat het niet simpel is. Want als het zo simpel zou zijn, dan hadden we het waarschijnlijk al voor elkaar gekregen. Maar, maar dat, dat, dat is omdat je het nog niet weet. Achteraf zijn dingen altijd simpel, nou, maar van tevoren lijkt het moeilijk. Nou, ik denk dat de, de grote vraag is... kunnen we eenvoudige uh, componenten bouwen... die kenmerken hebben? Zoals zichzelf replicerende systemen... bijvoorbeeld op moleculair niveau. Dat is al een hele tour. Daar zijn verschillende groepen over de wereld... waaronder ook wij hier in Nederland... met een aantal groepen mee bezig. Nou, als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen... moleculaire systemen, dus een ensemble... Hè, van een aantal moleculen... die zichzelf zouden kunnen repliceren. Vermeerderen. Dat klinkt een beetje eng natuurlijk... maar... Dat is wel een soort droomscenario waar ik, ja, waar ik wel zwakker van lig. Maar, maar wat zou dat betekenen en waarom is het een droom? Nou, als je begrijpt hoe moleculen die informatie bevatten... dat ze zichzelf kunnen repliceren met eenvoudige componenten en bouwstenen. Moleculaire bouwstenen. Dan heb je als het ware een soort zichzelf repliceren nanomachientje gebouwd. Nou, dan zullen mensen tegen mij zeggen van... ja, dat is, dat is heel erg gevaarlijk, want die gaan dan hè, groeien. Die gaan er vandoor. Die gaan er vandoor. Nou... Daar moet natuurlijk altijd nog grondstof aanwezig zijn, materiaal en moleculen. Anders dan kan iets niet groeien en zich vermeerderen. Uh, dus de, de vergelijking, dat dat heel erg eng. Natuurlijk zitten daar componenten aan die gevaarlijk zijn. Daar moet je ook, ook een open discussie over voeren. Wil je dat wel, wil je dat niet? Maar het idee dat je iets kunt bouwen, dat die eigenschappen heeft, van zichzelf kunnen repliceren bijvoorbeeld, dat zal ons wel inzicht geven in, veel meer inzicht in, hoe in een levende cel dit in zijn werk gaat en hoe dat, hè, die complexiteit van de levende cel uiteindelijk is ontstaan... en waarom al die functies nodig waren, et cetera. En dan komen we bijvoorbeeld op iets van... Uh, wat je zo pas over gesproken werd, Alzheimer. Hè, hoe die eiwitten aan elkaar gaan klitten... en hoe ze afgebroken worden tot, tot moleculaire componenten. Dus, hoe dus die het processen leidt, werken. Het leidt op nieuwe kennis. gaan we, we dat misschien kennis. veel beter begrijpen. En dan kunnen we daarop ingrijpen... en misschien op een veel betere manier geneesmiddelen maken. Maar het, het zou ook toch... Een, een fundamenteelere stap zijn als wij leven konden maken. Omdat we nu toch altijd een soort heilig ontzag hebben voor alles wat leeft. En als je het gewoon elke dag zes keer maakt in een laboratorium... dan valt het heilige ontzag voor het leven misschien ook al weg. Ja, dan kom je dus in een hele uh, moeilijke en ook misschien wel een ethische discussie... van, van uh, wat is leven? Wat noem je als ik een primitieve moleculaire replicator... Ja, iets zelf kan vermenigvuldigen, is dat dan leven? Nou, dat, dat betwijfel ik. Ik denk dat leven iets veel complexer is. En de vraag is of je, of je wel leven kunt maken in een laboratorium. Maar iets wat kenmerken heeft van een levende cel... ik denk dat we dat gaan maken, ja. hoe, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Iet, want u imiteert als het ware de natuur in een, in een ja. nano-omgeving. Blijkt het toch altijd complexer of, of is het uh, in eerste ja. aanleg chemisch nog wel te verklaren is het complexer ja het is veel complexer dan dat wij denken maar wat wij proberen te doen is uh, terug te gaan naar de elementaire bouwstenen de moleculen de moleculen waar u en ik uit opgebouwd zijn waar onze cellen uit opgebouwd zijn waar de materialen om ons heen uit opgebouwd zijn nou wij zijn aardig goed in staat moleculen te maken moleculen te veranderen nieuwe materialen te construeren uh, dus dat dat kunnen we redelijk goed begrijpen. Maar zo gauw als we meer moleculen bij elkaar brengen en die moeten nieuwe functies doen en zo, dan wordt het al heel erg ingewikkeld. Dat is ook een van de redenen waarom het zo moeilijk is om een nieuw geneesmiddel bijvoorbeeld te ontwikkelen. Dat proces is, duurt lang en dan werkt het ook nog vaak, maar heel betrekkelijk. En dat komt omdat we nog heel weinig begrijpen van hoe precies die moleculaire wisselwerking, die communicatie, die informatieoverdracht tussen moleculen plaatsvindt, bijvoorbeeld in een een complex systeem als een menselijke cel of een, of een heel organisme. Want het leven is eigenlijk een chemische reactie, zou je kunnen zeggen? Nou, wel meer dan een chemische reactie. Een complex een systeem van chemische reacties, et cetera. Maar een hele robuuste reactie, want er is ooit die nou, levensvonk geweest... en sindsdien gaat het maar door en door en door en, en Nou, al... een hele robuuste reactie. Uh, als je bedenkt hoeveel energie we gebruiken in een organisme... om dingen voortdurend weer te vernieuwen en opnieuw op te bouwen... Ik heb begrepen dat sommige... Bijvoorbeeld het fotosynthese systeem... wat het zonlicht invangt en zorgt voor de fotosynthese... dat wordt elke half uur vervangen. Dat is een heel complex systeem van eiwitten. Dat is ongelooflijk complex. Dat kunnen we ook niet nabootsen op dit moment in het laboratorium. Maar misschien zelfs in de eerste vijftig jaar niet. Maar dat wordt elke half uur volledig gerecycled, heb ik begrepen. Moet je je voorstellen hoeveel energie er en hoeveel werk erin gaat zitten in de natuur om dat te doen. Dus zo... Efficiënt is dat nou ook weer niet. Als je uw auto wordt niet elk half uur gerecycled om ervoor te, te zorgen dat je over de weg kunt rijden. Dus als we ge, begrijpen hoe dat op moleculair niveau gebeurt en hoe we die materialen kunnen maken, en als we beter zouden begrijpen hoe we complexere systemen kunnen bouwen. Dan, uh, ja, dan zijn er geweldige mogelijkheden om bijvoorbeeld veel efficiënter onze grondstoffen te gebruiken of industriële producten te maken, dingen te recyclen, et cetera. Er is één belangrijk punt nog. Die Even wil noemen En dat is, wij zijn natuurlijk niet gebonden als chemici, als ingenieurs... aan de bouwstenen die we gebruiken in een organisme, in een cel bijvoorbeeld... die de plant gebruikt, die het menselijk lichaam gebruikt. Want dat is bepaald door de evolutie. Hè? De eiwitten, de suikers, het DNA. U mag creatiever zijn. In het ja, wij, wij mogen alle atomen en moleculen gebruiken die ons van handen liggen. En die wereld is oneindig groot. Dus we kunnen Ik, er heel uh... even vooruit. Ik wens u heel veel uh, nano-knutselvreugde en uh, grote wetenschappelijke doorbraken. Ben Viriga, hartelijk dank. Leuk dat u te gast was. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie via de website w24.nl. Reacties, labyrintradio.vPro.nl. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u voor nu een hele fijne avond.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 Aanmelden kan tot 25 september via izz.nl. Dit is Radio 1.